Your Friday elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Awesome. Slam. Het weekend staat op het punt van beginnen. Om 5 uur hoor je natuurlijk weer een nieuwe Slam Mix Marathon Chart. De 15 heetste op de dansvloer op dit moment. En een flinke line-up die voor je klaar staat vandaag. Maupi Frankie Ricciardo. Oliver Helden zijn nog veel meer. Nu een uur lang in de mix. Robin Schultz. mixmarathon. Robin Schultz die uh, moet werken. Komen die zomer op Ibiza. Er oh, zijn vervelendere dingen in het leven. Hij heeft weer zijn eigen residency met uh, flink wat goede namen erbij. Mark Knight, Jack Jones, Jaden Boyson, Oliver Heldens, Sunny James en Ryan Marciano en ik... Tita Lau staat erbij. Deze zomer. Het weekend komt eraan. En in de mixmarathon, hoor je nu lang, Robin Schultz. Five, mix chart staat voor je klaar. Dat om vijf uur. En nu een uur lang in de mix. Robin Schultz. to be in Vrijdag goed dat je er weer bij bent. De Mixfoto Chart komt eraan om 5 uur. Later vanavond onder andere nog Frankie Mau Maupi en nog veel meer. En nu de man die rijker wordt op Ibiza komende zomer dat kunnen we er weinig zeggen. Hij komt rijker van het eiland af, want hij heeft weer zijn residency daar. Ik heb het natuurlijk over Robin Schultz, je hoort hem in uw land.